Wie is douche? wie is toch dat snoesje, Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Loesje, wie is toch dat snoesje, Loesje is het snoesje van de drummer van de band.